11 uur. Dit is Radio 1 met Felix Meurders. Zometeen in de gids.fm. Vogeltaal is kinderwerk. En het wisselgeld van wekers in ons politiek forum Midweek Den Haag. Het NMS-journaal nu met Dorot Megens. Nederland zit nog steeds in een recessie. De economie kromp in het eerste kwartaal van dit jaar met 0,1 procent, zo heeft het CBS bekendgemaakt. Het is het derde kwartaal op rij dat de economie krimpt. Ten opzichte van een jaar eerder is de Nederlandse economie met 1,7 procent gekrompen. De krimp komt onder meer door de lagere consumentenuitgaven. Er zijn vooral minder auto's, kleren en meubels gekocht. Maar ook de investeringen van bedrijven gaan fors achteruit, zegt het CBS. Die investeringen krompen met 11,6 in vergelijking met een jaar eerder. En dat is de grootste krimp in investeringen die we in jaren gezien hebben. De investeringen zitten nu weer terug op het niveau van het eind 1997. Dus dat is ja, een historisch laag niveau, kun je wel zeggen. Alleen de export is het afgelopen kwartaal iets gegroeid. Volgens het CBS zit 8,2 van de beroepsbevolking nu zonder werk. Dat zijn 650.000 mensen, 7.000 meer dan in maart. Minister Kamp is voorzichtig optimistisch na de laatste cijfers over de economie van het CBS. Hij ziet lichtpuntjes omdat de economie minder hard krimpt dan vorig kwartaal. Maar hij erkent dat mensen toch onzeker blijven over hun baan, pensioen en de waarde van hun huis. Herstel stel van vertrouwen in de economie blijft daarom volgens minister Kamp essentieel. Het kabinet werkt daar ook aan, zegt hij. De Nigeriaanse regering heeft de noodtoestand afgekondigd... voor drie noordelijke provincies. De terreurgroep Boko Haram probeert daar een islamitische staat te vestigen... en heeft de afgelopen tijd een reeks aanslagen gepleegd. President Jonathan kondigde aan dat er meer militairen... naar het noordoosten van Nigeria worden gestuurd. Ze hebben toestemming om alle middelen in te zetten... om een eind te maken aan de straffeloosheid. De president erkende voor het eerst dat bepaalde regio's... zoals in de provincie Borno, onder controle staan van radicalen. Een Nederlander heeft op Creta een Russische jongen van elf neergestoken. Dat meldde Griekse media. De 20-jarige Nederlander werkt in het hotel... waar het slachtoffer met zijn ouders op vakantie is. De jongen werd gevonden in een parkeergarage bij het hotel. Hij heeft elf steekwonden en zijn toestand is kritiek. De Nederlandse hotelmedewerker heeft schuld bekend. Hij had de laptop en de mobiele telefoon van de elfjarige jongen bij zich. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag... kan het bericht nog niet bevestigen. Het weer bewolkt af en toe wat regen. De meeste neerslag valt vroeg in de middag. Maar dan wordt het in het westen alweer droog. Het wordt 16 of 17 graden in het noordoosten. 14 of 15 in het westen. En de komende dagen blijft het wisselvallig. Wie wordt de nieuwe voorzitter van de FNV? Wellicht hoort u dat in het komend uur. Grotere wonen. Je eigen bedrijf. Meer vrijheid. Voor welke financiële keuze sta jij? Hoe pak jij dit aan?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 Kijk voor meer informatie op mercedesbenz.nl wegrijweken... of ga langs bij een van onze dealers. De Mercedes-Benz wegrijweken. Tot en met 25 mei. Hallo allemaal. Komende maanden gaan we in Nederlandse parken supporters van schoonspotten.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 De gids.fm met Felix Meurder. Goedemorgen. Brabbeltaal, dat verwacht je van kleine mensenkinderen, maar ook vogeljonkies doen het. Wat zijn nog meer de parallellen tussen mensentaal en vogeltaal? Zometeen een gesprek over de oorsprong en de kenmerken van taal met neurobioloog Johan Bolhuis. We geven hem op, zei politiek redacteur Peter K. vorige week in het Forum Midweek Den Haag. En hij had het over staatssecretaris Weker. Maar de realiteit was milder. Van de coalitiepartijen en de christelijke fracties in de Tweede Kamer mochten wekers blijven zitten. En nu is de vraag, wat is de prijs die de VVD voor zijn aanblijven moet betalen? te over in Midweek Den Haag. En vier avonden rock, horror en terreur in het theater en het spui in Den Haag. Gespeeld en samengesteld door de sadists. Vanaf morgen kunt u deze veelgeprezen begeleidingsband van Theater Horkaten zien... op het allereerste sadistfest ooit. En wilt u nu alvast een kijkje? Surf naar deGids.fm. Familieliefde voor kinderen is broodnodig. Opgroeien in een weeshuis kan zelfs zorgen voor een lage IQ. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Leiden. Des te belangrijker dat er jaarlijks een Wereldfamiliedag wordt georganiseerd... door de Verenigde Naties, dit jaar voor de achttiende keer. De organisatie SOS Kinderdorpen is nou betrokken bij deze dag. Margot Ende van der Broek is daar de directeur. Goedemorgen, mevrouw Ende van der Broek. Ja, goedemorgen. Een lage IQ bij gebrek aan een liefdevolle familieband. Dat is opmerkelijk natuurlijk, maar blijft het daarbij? Nee, de gevolgen die zijn uh, zowel mentaal als fysiek. Kinderen die geen familieliefde krijgen, die ontwikkelen zich minder goed dan hun leeftijdgenoten. Uh, ze worden minder groot, um, hun empathisch vermogen is uh, minder ontwikkeld. En ze komen ook op latere leeftijd vaker in de problemen uh, dan hun leeftijdgenoten. Die dus wel die aandacht en die liefde krijgen. Maar zou die ja, schade toch nog op de een of andere manier later zijn te herstellen dan? Ja, het mooie is dat dat zich uh, herstelt. Uh, hoe eerder je erbij bent, hoe beter. En we zien dat ook dagelijks uh, in ons werk, in de praktijk. Um, SOS Kinderdorpen creëert en versterkt families. Dus we versterken kwetsbare families bij de zorg voor hun kinderen... en voorkomen dat die families uit elkaar vallen... zodat kinderen hun stabiele basis houden. Um, en voor kinderen die er helemaal alleen voor staan... creëren we weer een echte familie. Met een SOS-moeder en broertjes en zusjes in een familiehuis, in een kinderdorp. En we zien dat we daarmee een enorm positieve impact hebben op het leven van een kind. En er zal natuurlijk ook wat verbeterd moeten worden aan voeding en medische zorg, denk ik dan, of niet? Ja, maar het is zelfs dat als je die elementen zeg maar, erbuiten zou houden... blijkt uit onderzoek dat juist die liefde zorgt voor die inhaalslag... die dan eigenlijk al vrij snel optreedt. Om een beetje een beeld te krijgen, hoeveel kinderen groeien op zonder die zo belangrijke familieband? Ja, dat zijn er echt veel meer dan dat je, dat je denkt. Er zijn wereldwijd 153 miljoen kinderen... die geen stabiele familiebasis hebben. Dus waarvan de ouders zijn overleden... of waarvan de ouders niet meer voor hen kunnen zorgen. En dat is dus een enorme, ja, enorm probleem. En hoeveel daarvan zouden kunnen geholpen worden? Ja, dat is natuurlijk lastig uh, te zeggen. Op dit moment uh, zorgt SOS Kinderdorpen... 80.000 kinderen, die dus helemaal niemand meer hebben die wij opvangen in een, uh, in een kinderdorp. En er zijn 400.000 kinderen uh, in onze familieversterkende programma's dus. En uh, ja, dat, dat, dat zijn er uh, een heleboel. Uh, er is geen organisatie die zoveel kinderen. Maar het blijft om... natuurlijk een druppel op de groeiende plaat hè? Als, uh, als u het heeft over 153 miljoen kinderen. Ja. Yeah. Dat, dat begrijp ik dat u dat zegt. En uh, wij zeggen elk kind uh, is er één. Want wat heel belangrijk is, wat een kind leert, geeft het ook weer door. Dus als je een negatieve spiraal kan ombuigen naar een positieve ontwikkeling... dan heeft dat effect niet alleen op het kind... maar ook op zijn gezin en zijn omgeving om hem heen... waarvoor hij verantwoordelijkheid uh, kan dragen. Is het dan vooral een van mijn -bed show of gaat het ook om veel Nederlandse kinderen? Um, het gaat uh, natuurlijk over kinderen over de hele wereld en uh, ook in Nederland komt het veel vaker voor dat je, dan je denkt dat kinderen geen stabiele familiebasis uh, hebben. Ik las laatst ergens dat het gaat om zo'n 40.000 uh, uh, kinderen in Nederland die uit huis geplaatst uh, worden... En ja, vanuit ons werk en onze ervaring en wat wij daarin zien... Ja, onderstrepen we het belang om deze kinderen zo snel mogelijk... in een liefdevolle familie te plaatsen. U doet wat u kan, belangrijk. maar dat gaat natuurlijk niet helemaal vanzelf. En dat kunt u ook niet allemaal alleen doen. Wat moet er nog meer gebeuren? Ja, daar hebben we uh, heel veel hulp van heel veel partijen uh, voor nodig. Het is ook zo dat in de landen waarin we ons werk doen... dat is op dit moment niet in Nederland... werken we met heel veel partners uh, samen om kinderen alles te kunnen geven uh, wat ze nodig hebben. Maar wat natuurlijk ook belangrijk is, dat steeds meer overheden hun verantwoordelijkheid uh, nemen om te zorgen voor kinderen die, uh, die niemand meer hebben in hun land. Nee. En dat zie je met ontwikkelingen gebeuren. Het gaat ons veel te langzaam, maar dat zou echt zo de aan de dijk uh, zetten. En nou is er iedere dag van de week wel iets. Hè? Er is een dag van de armoede, er is een secretaressedag, een vaderdag. We hebben pas moederdag gehad. Kan de Wereldfamiliedag bijdragen om de enorme hoeveelheid kinderen... die zonder liefde van familie opgroeien, die 153 miljoen, om die terug te brengen? Nou ja, het begin natuurlijk toch met een stukje bewustwording. Iedereen realiseert zich wel dat kinderen liefde nodig hebben. Maar dat de effecten van het niet hebben van die familieliefde zo ver gaan... ik denk dat dat uh, niet veel mensen zich realiseren. En bewustwording is dan een eerste stap uh, in de goede richting. Margot Ende van de Broek, directeur van SWS Kinderdorp. Hartelijk dank en succes met uw werk. Ja, graag gedaan. Dank u wel. In de Vanelle Ontwerpfabriek in Rotterdam... wordt gestemd door de leden van de FNV. Gaat Ton Heerts of Corrie van Brenk de FNV de komende jaren leiden? En verslaggever Louis Dekker is erbij. Louis, wie is het geworden? Is er al een uitslag? Ja, er is een uitslag. Er is een kogel door de kerk. Het heeft wel heel lang geduurd, maar net een paar minuten geleden. Niet verrassend, het is Ton Heerts geworden. Dat had eigenlijk iedereen wel gedacht, hè? Ja, de opkomst was natuurlijk buitengewoon laag, hè, voor dat referendum. Ja. Wat zegt dat over het draagvlak? Ja, daar zijn ze toch een, een, een beetje... over. Uh, aan het argumenteren, ja jongens, het is nog altijd veel meer dan het was. Het is een beetje een flauw gelegenheidsargument. Het is natuurlijk de eerste keer dat het op deze manier gebeurt. Maar niemand ontkent dat de opkomst laag was. De andere kant van het verhaal is: het is wel heel duidelijk dat Ton heerts echt een, een, een, een, een mandaat heeft. Hij krijgt 62% van de stemmen, had één tegenstander, Corrie van Brink. die bleef steken op 38. Die deed eigenlijk een beetje mee voor de vorm, zodat de leden wat te kiezen hadden. Dus het is wel duidelijk, als iemand het moest zijn, dan moest het Ton Heerts worden, en dat is net gebeurd. Ja, hij was natuurlijk, hij stond met 3-0 voor, hè? Corrie van Brenk. Corrie van Brenk heeft geprobeerd om zich nog te profileren, natuurlijk met staatssecretaris Wekes had ze daar uh, genoeg ruimte ja. voor op televisie, in verband met uh, de rapporten die Afa heeft laten verschijnen, over de Belastingdienst, over die fraudezaken. Dat heeft nog een beetje populariteit gegeven, maar uh, Heerts, ja, die heeft het toch gered, denk ik, ook door het sociaal akkoord. Dat heeft Absoluut mee te maken en Corrie van Brenk ik sprak er vanochtend even toen echt de spanning nog een beetje werd opgebouwd voor de vorm hoor, eerlijk gezegd. En toen zei ze: Ach joh, ik ben op nul begonnen en ik sta nu in de peilingen rond 40 procent. Dat vind ik al heel wat. Dus als je door die regels heen leest, door, de, door die regels heen luistert, dan snap je dat ze eigenlijk er helemaal niet vanuit ging dat ze een serieuze kans maakte. Natuurlijk heeft Heerts die hele overgang naar die nieuwe vakbond geleid. Hij heeft eigenlijk de vakbond uh, geleid vanaf het moment dat het echt ruzie was over met name. Met dat pensioenakkoord. En hoe moet het met de toekomst van de pensioenen? Daar lag de vakbond echt over op zijn gat. Daarna heeft er nog veel gespeeld. Maar die, uh, die vakbond moest opnieuw worden opgebouwd. Hij heeft als interim voorzitter dat proces geleid. En het is natuurlijk wel vrij logisch dat je een voorsprong geeft. Zeker als er maar één tegenstander is die ook nog redelijk op het laatste moment erbij komt. Dus het is allemaal niet zo verrassend. En hier is de sfeer opgewekt omdat FNV hier echt een signaal wil afgeven. Jongens, we gaan vandaag totaal opnieuw beginnen. We vergeten het verleden. Het draait vanaf nu om de toekomst. Ton Heert, de komende jaren de nieuwe voorzitter van de FNV. En nu is verslaggever Louis Dekker vanuit Rotterdam. De het duurt nog even, maar de voorbereidingen op de Olympische Spelen... de zomerspelen van 2016 in Rio de Janeiro zijn in volle gang. Drie Olympische zeilteams bijvoorbeeld... trainen al intensief in de NACRA. Dat is een spiksplinternieuwe zeilklasse... die door het spectaculaire karakter in de smaak moet vallen bij het grote publiek. Wat is die NACRA voor boot? Verslaggever Robert-Jan Boy ging naar de Scheveningse haven... voor een training van het team René Groeneveld en Karel Begeman. Ho, ho, ho, ho, hou je een beetje in. Ja, Basje moet uh, even iets naar achter. Dus dan moet je wat spanning van de zijstagen af. Jeetje mina Karel Begeman is aan een staaldraad aan de trek. Hij, hij hangt bijna horizontaal boven het strand. De boot gaat op en neer. De mast die blijft rechtop staan met, uh, met drie stagen. Ja. En daar moeten we spanning op zetten om, uh, om het platform ook stevig te houden. En de mast rechtop. Terwijl uh, René Groeneveld... Aan draaien Ja, ik draai de stagen los, zodat we hem uh, de mast kunnen verplaatsen. De fok is al gehezen. Ja. Het grootste gaat zo meteen. Ik kijk naar voren en ik, dan dan ik, voren en ik zie dan... er ruimers op. De Noordzee, de haven van Scheveningen hier met de, de hoge kades. Ja. Daar liggen een paar grote boten daar. Ik zag ze juist een visserschip naar binnen gaan. En jullie gaan zo meteen met Nese Nagra de training beginnen. Er tussendoor, door, ja, tussen de visserschepen door naar buiten en uh, in de golven onze trainingen. De catamaran, de nagra, twee smalle rompen, een mast, twee zeilen en een uh, stuurvrouw en een uh, manning gemengd, gemengd, ja inderdaad. Dat is bijzonder. heel bijzonder, ik. ja dat is de enige Olympische discipline uh, mixed. Waarom is dat? Weet je dat? Ja, um, tijd voor nieuwe dingen. Een tijd voor <laughs> nieuwe dingen, nieuwe ja. klassen, nieuwe ja, dingen. Ja, ja, zeker. Het is een ja. hele leuke boot. Gaat uh, heel erg hard. Ja. En uh, ja, er valt veel in te beleven. Hoe hard gaat hij dan? Um, ik denk wel bijna tegen de 40 kilometer uur. Ja, dat is hard. Wie stuurt er eigenlijk? Ik stuur. En Karel die bemant. Karel heeft de, de lijnen, de schoten in de hand. Ja, ja. En ik heb uh, met die lange helmstok oh ja. uh, stuur ik. En is dat dan van, ja wennen voor jullie ook? Terwijl met z'n tweeën? Ja, voor mij ik kom uit uh, de kielboot. Dus het hele zeilen, daar uh, ja, ben ik nu heel hard voor aan het oefenen. Uh, Karel die zeilt al heel wat jaren katamaden. Ik uh, ben de snelheden al wel gewend. En, uh, ja. wat, heel be, uh, ja, wat een bekend uh, probleem is van de Katamaan is dat hij graag voorover omslaat. Ja. Als je hem voor de wind gaat varen, dus met de wind mee. Dan, ja. uh, omdat hij zoveel, uh, zo, zulke kleine neusjes heeft... Ja gaan die neusjes uh, duiken heel snel het water in. En dan komt de hele boot erachteraan uh, en eroverheen. Ja. Dus dat was in het begin uh, voor René uh, wel even wennen. Die kende dat, uh, dat uh, fenomeen nog niet. Dat sloeg de... je dus om? Ja, dat ja. noemen we een nose Een nose dive. Ja, dus uh, ja. letterlijk dat uh, de neus er gewoon induikt. Ja. En dan komt de boot tot de stilstand en dan koekelt hij gewoon uh, over de neus heen. Je kijkt nog even. Twee smalle witte rompen met een zeil ertussen. Wat je de trampoline noemt. Ja. Als ik wel ben ingelicht... Daar zit je dan op. Die zorgt ervoor dat we heen en weer kunnen, van de ene rom naar de andere. Lekker comfortabel. Ja. Maar niet heus. <lacht> comfortabel, dat is het <lacht> ja. niet, hè? We zijn niet... Uh... Dit is een sport. Karel en René hebben allebei een, een surfpak aan. Zo'n uh, zwart, dik, rubberen pak tegen de kou. Ja. De training gaat beginnen. De coach staat er al... Uh, ja, die staat helemaal klaar. Coach uh, Sven. Ik kan helaas niet mee. Hè, op nee. de trampoline. Nee, daar uh, is hij net klein voor. Ja. Andere keer dan? Zeker weten. Ik stap even in de rubberboot dan best, Sven. Veel plezier. Hier watersportverbond. Mogen wij naar buiten varen met uh, drie katamarans. Oké, okay, dank u wel. Even melden. Even melden dat je de haven uitgaat. Het is een, uh, een sport ja. uh, die, uh, waar je de risico's goed in kaart moet hebben. Uh, ja. En dit hoort erbij. En zo staan we hier dan in een bescheiden oranje rubberbootje. Terwijl de wind werkelijk uh, om ons oren fluit. Ik zie daar in de verte... Karel, RN 9 Dan is nu ook de andere twee katamarings van het Olympisch team. Ja. Uh, en Sven gaan... geeft behoorlijk wat gas. Die gaat zo meteen de trainer natuurlijk begeleiden. We gaan zeg... straks voor uh, 2,5 ja. uur het water op. Uh, we zijn uh, ja. strak in de voorbereidingen uh, voor het uh, WK. Uh, waarom is nou eigenlijk een nieuwe Olympische klasse nodig? Nou, de zeilsport die ontwikkelt zich. En uh, uh, zo moeten de, de boten waarin de, de medailles verdeeld worden zich ook ontwikkelen. En de katamaransport... Uh, wordt steeds populairder, de ja. boten worden steeds sneller, beginnen langzamerhand zelfs te vliegen. Ja. Uh, en uh, de klasse die nu gekozen is, is een hele moderne nieuwe katamaran die gedeeltelijk ook kan vliegen. Om ook publiek een beetje te trekken? Zeker weten. Uh, uh, spectaculaire boot. Ja. Uh, dat meer, ja. meer mensen gaan kijken, want het is een beetje in een anonimiteit vaak, hè, dat zeilen. Nou, het zeilen gebeurt natuurlijk vaak ver op zee en ja. uh, is daardoor slecht uh, voor het publiek toegankelijk. Ja. Ja. Uh, wat wel gebeurd is, is dat tegenwoordig met alle mediatechnieken en opnamemogelijkheden... Ja. ook op de boten er ja. steeds mooier uh, filmbeden te zijn, uh, zijn ah, te maken. Nee. Ja. En uh, in combinatie met spectaculaire klassen zoals bijvoorbeeld uh, deze NACRA... NACRA. Ja. Uh, ja, kun je echt prachtige beelden maken. Oeh! Jeetje, Wina, moet je even kijken hoe hard dat gaat zeg! Karel hangt helemaal in de trapeze en Nee! Gaat volgens mij zo'n en ook nog hangen. Hè? Ja, René gaat straks ook in trapezen staan. We gaan er wel, wel 40 nu zo'n beetje. Je kunt ook zien dat hij gaat vliegen hè, op het moment dat er harde vlagen inkomen. Hij komt helemaal uit het water, die boot. En, ja, weer... en zo ben je aan het trainen, zo ben je aan het uitproberen, die nieuwe klasse. Ja. Zeg, uh, daar worden de golven nog hoger. Ja. Voor het publiek, uh, als de camera's goed in beeld zijn, ja. wordt, het een, uh, wordt het een topper. We houden vaart! Succes! De razen in de NACRA Een vliegende vader peegt Rio. Maar eerst hopen René Groeneveld en Karel Begeman... op hoge ogen te gooien bij het WK. Coach Sven Karsenbarg heeft Robert-Jan overigens weer veilig aan land gebracht. En over drie dagen is hij weer helemaal bij, zegt de dokter. De specials met een message to you, baby. Er is een monteur aange aangewezen en die heeft er een hele korte message van gemaakt. Zeg maar een soort sms'je. Langzaam sterven ze weg, de specials, met een message to you, baby. De gids.fm Heel even stil. Dat is een merel. Dat is niet voor niets Ze nummer 1 op de vroege vogels top 100... van de mooiste zangvogels. En met die vogelzang is meer aan de hand. Want het blijkt... Er bestaan belangrijke parallellen tussen de zang van vogels en de menselijke taal. Dat lees ik in het deze maand verschenen boek Birdsong, Speech and Language. En daarin gaan biologen en taalkundigen op zoek naar de oorsprong van taal. En de samensteller van dat boek zit hier. De Utrechtse hoogleraar cognitieve neurobiologie Johan Bolhuis. Meneer Bolhuis, goedemorgen. Goedemorgen. Over die wonderlijke overeenkomst tussen vogelzang en mensentaal ga ik het zo hebben. Maar eerst even, hoeveel weten we inmiddels over de oorsprong van taal? Nou, eigenlijk verrassend weinig. En, uh, en dit boek toont ook aan dat uh, de ideeën die er vroeger leefden... van uh, als je iets zou kunnen vinden in de dierenwereld... wat lijkt op onze taal, moet je natuurlijk kijken naar apen. Hè? Die ja. zijn het verwant, maar dat blijkt helemaal niet waar te zijn. Nee? En het, uh, dus als je al een parallel uh, wilt vinden... dan moet je inderdaad kijken bij die zangvogels. Want die apen kunnen niet praten? Ze kunnen niet, sowieso niet praten. Nou, vogels ook niet, maar... Uh, dat gaat vooral om de manier waarop ze leren geluiden te maken. He, dus uh, kleine kinderen die leren spreken... door om te beginnen om hun ouders na te doen. Die maken allerlei lukken geluiden. die, En dan natuurlijk heel blij zijn we als ze papa en mama zeggen. Maar zo, zo beginnen. het. Dus imitatie, daar zijn we heel goed in als kleine kinderen. En, uh, maar apen doen dat helemaal niet. He, die maken allerlei rare geluiden, maar die hoeven ze niet te leren. En zangvogels juist weer wel. Dus Hoe lang is, geleden zou taal bij mensen zijn ontstaan? Ja, dat is, dat is het moeilijk te zeggen, maar de schatting is ergens tussen de 50.000 en 100.000 jaar geleden. Dus Nog zo recent? Ja, heel recent eigenlijk, in de evolutionaire tijd. Wie termen. heeft dat uitgevogeld? Een, uh... Uh, nou ja, er is heel weinig over bekend, maar dat is ongeveer uh, wat je kunt uh, uh, concluderen... op grond van archeologische gegevens en, zo, en dat soort dingen. Nu uh, hebben jullie met z'n allen een verwantschap ontdekt tussen de menselijke taal en de zang van vogels. Ja. Waarin lijkt dat dan op elkaar? Nou, Het lijkt vooral heel veel op elkaar uh, de manier waarop je, uh, op het geleerd wordt. He, dus uh, kinderen leren, vooral door imiteren. En dat doen die zangvogels ook. Aarderen doen het helemaal niet. Maar, maar bijvoorbeeld dolfijnen en zeeleeuwen doen het wel. Uh, en dan is de manier waarop het geleerd wordt ook heel interessant. Dus er is een, ten eerste is het een gevoelige periode. Dus hoe ouder je wordt als mens, hoe moeilijker het is om een taal te leren. He, bijvoorbeeld mijn dochter. Je heeft zonder enige moeite twee talen tegelijk geleerd. Hè? Nederlands en toevallig Hongaars. Terwijl ik ontzettend veel moeite heb. Ja, Nederlands gaat wel goed, maar Hongaars, daar heb ik heel veel moeite mee. verschrikkelijk moeilijke talen Ja, schrijf, heel veel moeilijke he? talen. Maar ja. voor haar is het het fluitje van de cent. Hè? En, uh, en bij die zangvogel zei eigenlijk net zo, dat de jonge vogeltjes... die kunnen heel makkelijk een liedje leren van hun vader. Uh, terwijl, en hoe ouder ze worden, hoe moeilijker dat wordt. Als we nou een koolmeesjonkie zouden laten opgroeien bij de familie Nachtegaal... zou hij dan zingen als een Nachtegaal? Uh, niet helemaal als een Nachtegaal, hij zou het wel proberen, denk ik. En hij zou bepaalde klanken wel kunnen overnemen. Dus net zoals wij andere talen kunnen leren. En hoe zit het met het ritmegevoel van vogels? Uh, dat is heel goed. Uh, iedereen kent waarschijnlijk wel dat YouTube-filmpje van die kakatoe die meedanst op een, een hip-hop nummer. En die ook zijn ritme verandert als het ritme van het nummer uh, verandert. Daar zijn ze heel goed in. En dat is misschien ook een aanwijzing dat, uh, dat er weer een parallel is. Dat voor menselijke taalverwerving is dat ritmegevoel ook heel belangrijk. He, dus kleine kinderen leren zelfs in de baarmoeder. Het ritme van hun eigen van hun moedertaal. Dus als ze, als ze geboren worden, hele, hele jonge kinderen, die kunnen al, hele jonge babytjes, kunnen al een onderscheid maken tussen hun eigen moedertaal en een andere taal. Daar kunnen ze het onderscheid tussen maken, hoewel ze natuurlijk geen idee hebben waar het over gaat. Maar ze kunnen dat, dat ritmegevoel, dat zit er meteen al in. Maar u heeft dus gekeken in de hersentjes van die vogels? Ja, en zit er zit een bepaald andere. gen in wat lijkt op een menselijk gen... wat iets ja. met taal te maken heeft dan? Ja, dat is, uh, dat is wel een ingewikkeld verhaal. Dit is een bepaald gen wat uh, gevonden is bij mensen. Een bepaalde familie in Engeland. Ongeveer de helft van die familie heeft enorme spraakproblemen. Die kunnen heel moeilijk, die kun je bijna niet verstaan, die mensen. Die blijken een mutatie te hebben in een bepaald gen. He, dat heet Fox P2. Dat is een ingewikkeld verhaal. En andere dieren hebben ook dat gen. Dus zangvogels hebben ook zo'n gen, maar apen ook. En, uh, je kunt eigenlijk, en bij de zangvogels is het is aangetoond dat het gen ook een rol speelt bij het maken van, van die geluiden. Die Hoe ze, toon je ze, dat dan aan? Ja, dat is allerlei ingewikkeld onderzoek met uh, hersenscans maken. En, Omdat uh, die, apen die, die dat die ook die hebben, dat gen, dus ja, dat ja, wij dus, Ja, dus het, heel interessant. Dus ook, en apen hebben ook bepaalde hersengebieden die betrokken zijn bij het maken van geluiden. En bij het, bij het horen van geluiden. Dus eigenlijk kun je zeggen dat op een bepaald niveau de hele machinerie... die die je nodig hebt voor taal... die ligt eigenlijk klaar bij alle diersoorten. Alleen wij, wij hebben er iets anders mee gedaan dan die apen... en die zangvogels hebben er iets vergelijkbaars mee gedaan. Wie zou er eerder begonnen zijn? De vogel of de uh, mens? Ja, ik denk de vogel. En wij hebben het geleerd van de vogel misschien... Nou ja, we hebben, we hebben vergelijkbare oplossingen bedacht... voor een vergelijkbaar probleem. Dus het is, dat kan ook toeval geweest zijn natuurlijk. En die, die hersenhelften, die lijken ook een beetje op elkaar. Want wordt het gezegd, het de linker hersenhelft is geloof ik verantwoordelijk voor ja, spraak. Ja, precies. Dus bij mensen is het zo dat de linker hersenhelft... vooral betrokken is bij, bij spraak en taal. En dat is bij kleine baby's al, van twee tot drie maanden oud. Dat als ze, als ze spraak horen, ze hebben geen idee waar het over gaat... dat vooral de linker hersenhelft actief is. En het is zelfs zo dat als ze de, hun moeder horen spreken... dat die nog veel actiever is dan ze een andere... Vrouwen horen spreken. En dat is, hebben we recentelijk gevonden dat bij die zangvogels dat net zo is. Dat ook bij die, kleine, die jonge zangvogeltjes, als ze een liedje horen, dat ook vooral de linkerhersenhelft actief is. En heeft dan ook de moeder bepalend in dat geval? Of? Uh, nou, bij de zangvogels is het eerst de vader bepalend. Dus de, de, de vaders die, die, die zingen eigenlijk en de moeders die zijn wat bescheidener wat dat betreft. Maar uh, het is wel zo dat als ze het liedje van hun vader horen, dat er dan veel meer activiteit is dan een onbekend liedje. En sommige vogels kunnen zelfs praten. Hè? Dat weet iedere papagaai bezit ja, altijd wat op die. Ja, dat en, klopt. En, en dat, is, dat gaat nog veel verder. Dus die, die, die vogels kunnen de menselijke spraak heel goed imiteren. Ja. Is het dan ook voorstelbaar dat een papegaai het zichzelf gaat praten en dat hij weet wat hij zegt? Nou, dat is uh, een beetje controversieel. Dus er is een dame, mevrouw Pepperberg, die een papegaai uh, heeft getraind om te kunnen praten. En die zegt, over, ja, hij zegt ook spontaan dingen. Hè. Vooral hij zegt veel I love you, blijkbaar. Tegen die mevrouw? Uh, ja, precies. En uh, ja, hij is inmiddels al dood. Dus, uh, maar uh, ja, het is moeilijk om dat te verifiëren of dat inderdaad zo is. Uh, maar het is wel, je kunt wel zeggen dat uh, ze kunnen praten, inderdaad. Uh, en die vogels, zangvogels kunnen ingewikkelde liedjes zingen. Maar het is niet echt zo dat ze ook een echt ingewikkelde grammatica hebben zoals wij die in onze taal hebben. Dus maar dat blijkt toch wel het grote verschil. Imitatiegedrag wat vogels vertonen? Ja, wat betreft menselijke spraak wel. Ja, ze doen gewoon iets na. En ze hebben waarschijnlijk geen idee waar het over gaat. En we weten nu dat vogels leren zingen. Eh, dat wij leren praten. Dat de hersenen van de vogels en van ons een beetje op elkaar lijken. Maar wat hebben we nu in die wetenschap? Nou, ten eerste is het natuurlijk altijd goed om de kennis, onze kennis te vergroten. Dat is de essentie van wetenschap. Maar ik denk dat er twee belangrijke aspecten aan zitten. Ten eerste weten we nou iets meer over de evolutie van taal. Hoe zou dat ontstaan kunnen zijn? Dus het zou kunnen dat bepaalde eigenschappen die, die die vogels hebben... dat ritmegevoel, et cetera... dat wij dat min of meer gebruikt hebben in de ontwikkeling van taal... in de loop van de evolutie. En ook als je, als je weet wat de overeenkomsten zijn... dan weet je ook wat de verschillen zijn tussen ons en die vogels. En dan kun je misschien meer te weten komen... wat is nou eigenlijk de essentie van menselijke taal? Wat, wat maakt ons zo uniek? Hè? Wat, wat is nou verschillend met die vogels? En gaat u dan vogels gebruiken als proefdier? Uh, nou, dat zou je ook kunnen overwegen om uh, bijvoorbeeld te kijken van... Uh, kunnen we, gezien al die parallellen die er zijn... kunnen we bepaalde problemen die kinderen kunnen hebben bij het verwerven van spraak, stotteren of dyslexie of dat soort dingen... kunnen we daar een soort diermodel voor ontwikkelen? En, en er zijn wel uh, mensen geweest die hebben experimenten gedaan... met een soort stotteren uh, bij zebervinken bij, bij bijvoorbeeld. Dus die, die richting zou je wel ook kunnen denken, ja. Ik keer nog even terug naar die oorsprong van de taal. Want zou het kunnen dat de menselijke soort eerst zong, voordat hij aan het praten was. Dus dat het leven één grote musical was uh, Ja, dat is een theorie. Die is als Charles Darwin is al mee begonnen... dat uh, ja, de oermens uh, elkaar toezongen... en uh, dat daar taalheid ontstaan is. En het is een interessant idee. Er zit ook een hoofdstuk in ons boek... wat er helemaal over gaat. Alleen ja, uh, het is toch een beetje natte vingerwerk op dit moment. Dus of dat inderdaad zo gegaan is... dat is moeilijk te zeggen. Ja, er zijn geen fossielen van, uh, van het denken... of van, van het brein. Dus dat is moeilijk om dat te onderzoeken. Zijn die biologen en die, die taalkundigen het allemaal met, u, met, met elkaar eens in het boek? Of zijn er grote verschillen? Uh, er, zijn, ja, er is wel een soort taalstrijd binnen, binnen de taalkunde. En, uh, maar ja, de grootste taalkundige aller tijden, Chomsky, die is heel erg geïnteresseerd. Die heeft ook een voorwoord geschreven. Dus die ziet het helemaal zitten. Die, die vindt dit een interessante richting in het onderzoek. En het boek is, is ook het met... de eerste keer dat, dat taalkundigen en biologen... echt met elkaar in gesprek zijn geweest over... Uh, en was dat uw idee? Uh, samen met mijn co-editor Martin Everaad... Uh, mm -hmm. hebben we dat uh, oorspronkelijk bedacht. Ja. Laat, ja. Laten we dat gaan doen. En dan moet dus wat, uh, wat bekendheid uitgegeven ja. worden... aan het zingen van de vogels en het spreken van de mens. Precies. Birdsong, speech and language. De Utrechtse hoogleraar cognitieve neurobiologie... Johan Bollehuis heeft uh, samen met een confrère dat boek geschreven. En hartelijk dank voor de uitleg. Graag gedaan. Dan is het één minuut over half twaalf. Dit is Radio 1... Hier is Dorald Megens met het NOS Journaal. Ton Heerts is gekozen tot nieuwe voorzitter van de FNV. Hij kreeg in Rotterdam 62% van de stemmen van de leden van de vakcentrale. Heerts is nu al interimvoorzitter. Zijn uitdaging was Corrie van Brenk, de voorzitter van Ava-Cabo FNV. De op één na grootste vakbond binnen de FNV. Nederland zit nog altijd in een recessie. De economie kromp in het eerste kwartaal van dit jaar met 0,1%. Het is het derde kwartaal op rij dat de economie krimpt. Die krimp is onder meer een gevolg van minder consumentenuitgaven. Op Kreta heeft een Nederlandse hotelmedewerker een Russische jongen van elf neergestoken. Die jongen werd gevonden in een parkeergarage bij het hotel. Hij heeft elf steekwonden en zijn toestand is kritiek. De hotelmedewerker heeft inmiddels schuld bekend. Hij had de laptop en de mobiele telefoon van die elfjarige jongen bij zich. En Cornald Maas en Erik van Tijn zijn uit de Nederlandse vakjury van het Eurovisie Songfestival gezet. Hun namen waren tegen de regels in, onthuld door commentator Daniel Dekker... De European Broadcasting Union heeft dat fragment teruggeluisterd... en nu besloten dat de twee vervangen moeten worden. De vakjury moet namelijk geheim blijven, zegt de EBU... zodat ze niet omgekocht kunnen worden. zijn de hoofdpunten van het nieuws. Er is nog wat aan de hand op de Nederlandse wegen. John ik erover. Er viel op de ring Amsterdam, de A10. Daar staat tussen Oostdorp en Knopend-Amstel 5 kilometer. Er ligt een rommel op de weg... en daardoor zijn bij het amstel twee rijstroken afgesloten. Ja. Met Felix zo Zometeen de erfenis van het weekensdebat en de C-dists... en niet de c op het Spui in Den Haag. Dit is de Passenger, toch? Ja. I know a man with nothing in his hands...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 We got holes in our lives. Where we've got holes. We've got holes. But we carry on. Dat is toch wel een heel indrukwekkende stem die hij heeft. Die Mike Rosenberg. Passenger noemt hij zich. Dit is zijn tweede single. Die je elke dag op de radio hoort ongeveer. Holes, let her go, ging eraan vanaf. Gaan .fm. Zijn hoofd lag gisteren op het hakblok. Zijn carrière als staatssecretaris van Financiën hing aan een zijde draadje. Kortom, het was erop of eronder voor Frans Wekers. Hier aan tafel waren de meningen in Midweek Den Haag vorige week al erg uitgesproken. Is zijn voordeel pleit dat hij voor Blok en Rutte een belangrijke rekenmeester is geweest tijdens de formatie. En dat hij altijd loyaal is geweest aan die beide heren. Dus... Die hebben wel wat met hem, maar zijn, ik bedoel, hij is zeker geen teven, geen uh, uithanger en de hij, van de VVD. En hij, hij ligt niet zo heel erg goed. Uh, Rutte heeft hem een paar keer in het openbaar gekleineerd, in aanwezigheid van anderen gekleineerd. Dat wil je niet hebben, dus ik denk dat het... Uh, wij geven hem op hier, eigenlijk. Peter Kee, Politieke redacteur van Paul Witteman, en Francisco van Jolen, eindredacteur van Joop.nl. Wekers zitten nog. Wat er in een week allemaal niet kan veranderen, hè. Zo is het. Dat maakt nieuws ook zo interessant. Het ene moment denk je dat het zo is, en het andere moment gaat het zo. Maar gewoon ja. zwakke verdediging. <laughs> dat was toch niet helemaal de uitkomst die jullie verwacht hadden, Peter? Nee, nee, weet je. Vorige week uh, had ik ergens het gevoel dat er nog, nog meer boven zou komen. Dat, dat de Abverkabo, die gaf aan, we hebben nog veel meer van die ambtenaren... er uh, komen nog meer klachten uit de belastingdienst. Uh, RTL bleef bezig met het, uh, met het komen met nieuwe scoops en zo. En ja, toen leek zijn positie steeds zwakker te worden... Maar ja, op het moment dat de PvdA zegt... we laten hem niet vallen en hem steunt... dan is ook wel duidelijk dat hij niet uh, hoeft af te treden. Toen kwamen gisteren ook nog uh, de SGP en de ChristenUnie erbij. Dus nou, hij had wat, ook nog wat steun uit de oppositie. En uh, ja, dat was genoeg. Dat vond hij genoeg. Soms uh, beoordelen staatssecretaris dat, of bewindslieden dat anders... omdat ze gewoon uh, heel veel steun willen hebben. Ja. En niet uh, die grote twijfel. Maar in dit geval vond Wekes dat genoeg... en. Uh, liep hij ver genoeg weg. Ik heb even gekeken vanaf een uur of kwart over tien... naar het debat, een uurtje of twee... en ik vond hem nogal zelfverzekerd te bijstaan. Ja, maar nou, zo begon het niet, hoor. Want er was een, uh, een, een periode die best lang duurde... wel een half uur of een drie kwartier... waarin er onduidelijk was... Het was uh, de vraag was waarom hij... toen hij gevraagd werd voor een interview bij Brandpunt... over de Bulgare kwestie, waarom hij niet meteen de field had uh, ingeschakeld... of waarom hij die niet meteen gewaarschuwd had. En daar kwam hij niet uit... Ik bedoel, hij, hij kon zich niet zelf herinneren dat dat gebeurd was. En uh, dat was een en al twijfel. Het was echt fascinerend om te zien. Ik heb zelden een bewindspersoon zo vertwijfeld de kamer te woord zien staan. En dat veranderde pas toen er een briefje kwam via een van zijn persvoorlichters... dat er contact was geweest tussen de Field en uh, Financiën. Uh, via de persvoorlichters. Dat dus. briefje zag je aan, uh, aangereikt worden? Nou ja, nee, ja, ik zag dat hij dat pakte en dat hij, uh, dat, hij dat verheugd voorlas. En eigenlijk viel toen uh, de last van hem af, want daarna maakte hij inderdaad die zelfverzekerende indruk... glimlachend de kamer te woord staand. Ja. Was dat jou ook? Maar dat is, ja, nou ja, dat is, iedere keer weet hij zich net te redden. Hè? Dus we, we, ook al bij een vandaag, van ja, die... Ik werd eigenlijk ergens anders over geïnterviewd. En dan heeft hij een soort constructie verzonnen. Waardoor je denkt, ja... Nee, nee, joh, nee, dat, hij werd ook echt ergens ja, anders nee, in. maar voelde hij nooit antwoord moeten geven over die andere hij, vragen. Hij heeft iedere moment. keer... nou ja, Dat heeft, heeft hij wel vaker de schijn tegen. En dan gaat het erover hoe weet hij zich daar uit te redden. Nou, en dan moet ik zeggen... Gisteren deed hij dat eigenlijk. Volgens mij kwam hij nog geen moment. Behalve dan in het begin echt in moeilijkheden. Hij weet dat te pareren. En dan krijg je hem ook niet meer stuk. Zeker niet als je dan zag, wat Peter ook zegt... Uh, Ed Groot die nam het voor hem op. Het grote PvdA. Ja, of tenminste, die deed daar een poging toe. Ja, toen was de Angel er al uit. Die zat te kijken en dat was al vrij in het begin. En die ging verder vond Dat hij juist weer de positie van de staatssecretaris had enigszins in gevaar bracht. Want die man hebben wel een uur zijn zweten daarachter het sprekers Dat Het volgens mij vooral de positie van de Partij van de Arbeid in gevaar. Maar ja, dat krijg je. Om het even uit te leggen, het grootste was bijzonder. Is verbaal bijzonder zwak. Het schijnt wel een ontzettende intelligente boekhouder te zijn. Maar dat was ook. Een natuurlijk hebben bij belastingzaken. Ja, precies. Maar dat, was, dat is ook interessant om te zien bij zo'n debat tussen boekhouders. Krijg je een boekhoudersdebat. En uh, uh, ja, als je de lijsttrekkers loslaat, dan gaat het op een heel andere manier. Dan, dan wordt er met verve gedebatteerd. Uh, dit zijn jongens die kunnen cijferen en tabellen lezen, weet je wel. Uh, wat heel veel mensen niet kunnen. Maar debatteren is niet het uh, sterkste punt. En zeker niet van Ed Groot. En zeker niet van Ed Groot. Nee, nee. want nee. Hoe, hoe ging het mis dan in het begin al? Nou nee, hij, werd, hij, hij hield zijn verhaal, dat, dat komt er dan niet heel vloeiend uit. Maar dan komen de, de, mensen, de, de, ka de andere Kamerleden die denken van, hé, hey, hier ligt een kans. En die, gaan dan, die proberen dan een kwalificatie van hem los te krijgen over het uh, optreden van wekers. En zo ga je dat geeft, op een gegeven moment gaf hij daar een kwalificatie van, van. Dat had wellicht beter gekund. En dan komt dat voortdurend terug, weet je wel. Dan zeggen ze, ja, zoals de PvdA ook zei, u had beter kunnen optreden. Ja, daar word je altijd mee, uh, mee onder oren geslagen. Hij had ook gezegd, de Kamer heeft eigenlijk boter op zijn hoofd. Nou, ook dat komt dan voortdurend terug. Dus je, je moet heel erg op je woorden passen. Wat natuurlijk precisie. ook zo is, maar daar ga ik het straks over ja. hebben. Maar Ed Grote, welke indruk maakt hij op jou, Francisco? Nou, niet sterk. Het was een verslag als een, martel, een martelgang. Nee, <laughs> dat, was, dat was echt dat was geen feest om naar te kijken. En je, dacht ook van, je ziet ook iemand staat iets te verdedigen waar hij eigenlijk zelf geen zin in heeft. En hij is... kreeg op zeker moment natuurlijk de vraag voorgelegd uh, van de oppositie of de coalitiepartijen van tevoren wekers hadden overlegd. En dat heeft hij kennelijk half ontkend, want dat, dat, die passage heb ik niet gezien. Hoe ging dat? Ja, hij liet het een beetje in het midden. Uh, uh, uh, ja, uiteindelijk zeg, zei hij geloof ik van, nou, ik weet het niet precies of zo. Ik weet het fijne niet van. Um, overigens werd het Asscher ook nog gevraagd, hè, later. Ja. Dit zijn bijzondere korte optreden. Ja, het had geloof ik drie regels te vertellen. Hij ja. moest er de hele avond bij zitten. Toen kreeg hij nee. nog een vraag van, is er een afspraak gemaakt? En toen zei hij van, uh, ik dien de kroon. Um, en van dergelijke afspraken weet ik niets af. <laughs> um, nou ja, goed. Ik, Diederik Samson was er gisteravond weer zeer uh, uitgesproken over. En verbolgen eigenlijk dat de journalisten nog weer dachten... dat er afspraken gemaakt waren. Uh, vorige week kwam het, viel, kwam het ook wel even langs. Diederik is van de nieuwe politiek. Dus je houd, houdt je bij het dossier... en je maakt geen afspraken over andere zaken terloops. loops. Dat blijft hij heel erg stellig zeggen... Dus soms tot de de de helft van de VVD nodig natuurlijk. Tot het tegendeel bewezen, moeten we dat gewoon geloven. Nou, Afgelopen zaterdag, want dat moet. De ja, ten ja, van de, dat de, dat de gaat het... wel wat veranderen. Dus uh, misschien zijn er toch kennelijk wel wat afspraken gemaakt, of heeft de VVD wat toegegeven? Achtergesloten deuren zonder dat het gezegd is... ja, maar daarvoor in ruil steunen wij jullie met staatssecretaris Van Wekers. Uh, dan moet je speculeren, maar het lijkt mij sterk... dat ze niet van elkaar weten hoe ze in deze kwestie staan. Natuurlijk, dus, ja, dat, dat ze dat van elkaar weten dus, lijkt me ook logisch. Dus dat is, uh, en het is wel zo. Hè, tot nu toe, het, het, het, het, het, Samson zei, oké, okay, ik ga het vertrouwen in de politiek herstellen. Nou, ik weet niet of daar gisteren de exercitie die daarvoor gehouden werd... Uh, daaraan bijdraagt. Wel dat het de VVD kennelijk de PvdA kan vertrouwen... want die gaan dan voor de tweede keer door het stof... Om, of de derde keer eigenlijk... In korte tijd om de VVD te redden, die je in moeilijkheden verkeert. De, de, uh, je hebt, je hebt zelfs inkomensafhankelijke zorgtoeslag uh, teven en nu Nuwekens. En, uh, en, de, en de vluchtelingen. De, de, de, de, de, de stafvrijheid ja. van dingen. Ja, dus nou ja, er was uh, zondag de ledenraad van de Partij van de Arbeid, ging niet over het beleid van de Partij van de Arbeid, ging over het beleid van de VVD. Dat Samson daar moest verdedigen. Met de woorden, ik vind het ook allemaal. Ik snap er ook niks waarom dat moet. Nou, als je dus maatregelen moet gaan verdelen van mensen. Ik weet ook niet waarom dat deze maatregelen, wat, wat het nut daarvan is. Ten maar, van illegale, ja? Ik ben hem nu al een week lang aan het verdedigen, vind ik niet dat het vertrouwen in de politiek herstelt. Nog even over de, dat boter op je hoofd hebben, want de Volkskrant memoreert vandaag nog uh, uh, aan een woensdag in januari 2005. Toen werd er gedebatteerd over de invoering van dit stelsel, waar het nu over gaat, dat stelsel van toeslagen. En het CDA-kamerlid zich stond er helemaal achter, zijn partij zat toen in de regering en Wekes had acht jaar geleden juist een twijfels over die toeslagen en de mogelijke fraude die daar door kon ontstaan. En het debat gisteren en de afgelopen nacht... waren de rollen compleet omgedraaid. Dat is natuurlijk toch fascinerend, waardoor je denkt... het is allemaal theater daar aan de nou ja, Dat is ook het probleem, dat het vertrouwen in de politiek... niet hersteld wordt als je dit soort debatten gaat kijken. Dan denk je niet van... goh, wat hebben we goede, competente mensen daar zitten... en wat hebben ze een, een duidelijke stellingname... in allerlei zaken. Um, overigens is het wel zo dat het CDA... Toe, trouw blijft aan het toeslagensysteem. Dat wel dat hebben ze ooit zelf uh, willen, willen introduceren. En bedoel, daar blijven ze in geloven hoor. Ik heb er net nog even over gebeld met de woordvoerder van het CDA. En die zei van ja, nee, tuurlijk. Ik bedoel, de toeslagen die werken goed. Want het alternatief is dat je met de belastingen gaat rommelen en dan moet, moeten ze heel erg... Uh, nou, te ingewikkeld, zeg maar. De PvdA was destijds tegen het invoeren. Ja, maar het is een VVD ja en Wilders, de 66 SP en GroenLinks... die, allemaal die stemden allemaal voor die toeslagenwet. Ja. Dat zijn juist de juiste partijen die gisteren tegen Weken stemden. Ja, ja, maar, dat ja maar het gaat, ik het heb gaat om de controle ja. van die toeslagen. Dat, ja. En daarvan had, had zich destijds gezegd... Uh, die controle... Uh, als het dan, dan misgaat met de fraude... dan moet dat maar, weet je wel. En inmiddels wil iedereen controle vooraf. Dus nee, het gaat veel strenger worden. Het was, kijk, het is allemaal een automatiseringsprobleem. Hè? Je zou eens op een rijtje moeten zetten hoeveel bewindspersonen... er al in de, in de moeilijkheden zijn gekomen vanwege automatiseringsproblemen. Um, het, ik heb nog even teruggekeken over, in 2000, uh, uh, van twee jaar geleden. Dan zie je dat omzicht er ook mee bezig was. Het probleem was eerst dat men bang was dat de mensen... die wel recht hadden op een toeslag die niet op tijd zouden krijgen... En toen zijn er kennelijk aanpassingen gemaakt, waardoor er nu heel gemakkelijk aan iedereen wordt gegeven. En dat zie je iedere keer gebeuren met automatiseringsprojecten. Er wordt hele ingewikkelde wetgeving uh, bedacht. Iedere keer wordt er gezegd: jongens, geen probleem, want dat kunnen we allemaal makkelijk in de software gieten. En dat, wordt, nou, dat blijkt in de praktijk elke keer problemen te geven. Dat hebben we gezien met studiefinanciering, dat hebben je gezien met huursubsidie. Dat zie je eigenlijk iedere keer opnieuw Die gebeuren. En er is maar één organisatie, nou ja, ik zal niet zeggen, maar de overheid is wel erg hard, hard leers daarin. Ja. Er is maar één organisatie die? Nee, ik zeg dit er... nou ja, bij de overheid kan je dit ook eindeloos blijven flikken... omdat ze iedere keer dezelfde mensen inhuren om dat soort problemen op te lossen. Ja, jij krijgt de opdracht als een bedrijf om een systeem daarvoor te bouwen. Als het dan niet blijft werken, word jij weer ingehuurd om het te repareren... omdat je de enige bent die het kent. Wagen jullie hier nog een de voorspelling? Op de vraag hoe lang zit Frans Wekers na deze episode nog op het plus? Nou, ik ga het niet uh, op weken of maanden laten vastleggen, maar... Uh... Um, dat hij het wel lastig gaat krijgen. dat wordt natuurlijk extra op wekers gelet. Dat lijkt duidelijk. En die, met die fraude dus, dat is natuurlijk ook niet beëindigd bij deze. Dus nou ja, um... moet even kijken. Want we hebben dus in Limburg loopt die kwestie nog met die fraude. Precies. Of die daarop gaat stuigen. Het kan ook zijn dat dat er ook overwaait. En dat Van Rij, want die is van de week toch... Uh, op weer opnieuw op de kandidatenlijst gezet. De VVD-prominent uit door de VVD, Roermond. In Roermond, die zegt van, hij is een stemmentrekker... en we gaan hem gewoon als stemmentrekker gebruiken. Iemand bij wie justitie huiszoekingen heeft verricht wegens fraude. Uh, en dan kan het zijn dat je de VVD eigenlijk weer... gewoon een beetje de ouderwetse VVD wordt. Daar zitten ook dat soort types bij... waarvan je denkt, ja, dat is toch niet helemaal oké. Okay. Francisca van Jola eindredacteur van Joop.nl... en Peter Kee, redacteur van Pauw en Witteman. Graag tot volgende week. Dan is er weer een Midweek Den Haag. Ik wil het gaan hebben over de Sadists, want dat waren de muzikale begeleiders bij de voorstelling Richard III en bij SomedayMyPrincewill.com. En ze stonden op de parade en op Lowlands met een eigen show. Het is een theaterband, de Sadists, en de komende dagen hebben ze een eigen festival in Den Haag. En muziekredacteur Botte Jellema wilde daar meer van weten. Botte, je bent er naartoe gegaan en je hebt iets meegenomen voor ons. In eerste instantie eventjes luisteren naar de Red Redneck on the Run. En dat komt uit de voorstelling Alabama Crown. Dan weten we even waar we het over hebben. Thank you. It's a running lucky one nutrition, but high in ammunition Riding in a low drops off top shot going 90 on the freeway Baby, Baby won't you your get away? Get away. Alles erom de de Rock and roll. Ja, the redneck on the run van de sadists. Ze hebben wel de wind mee, hè, Botten? Ja, ze zijn afgelopen weekend uh, genomineerd... met de voorstelling Someday My Prince Will een van de genomineerden voor het Nederlandse theaterfestival... voor de kleine zaalvoorstellingen. En de CEDES die spelen in die voorstelling een belangrijke rol. En kwam ze de laatste jaren vaker tegen in het theater. En als ze dan een eigen festival gaan programmeren... Ja, dan maakt dat nieuwsgierig. De CEDES die hebben een voorstelling Rockabilly Roadkill... op het zomerfestival De Parade gespeeld. En die voorstelling die vormt de basis voor dit festival. En daaruit komt ook deze muziek uit die voorstelling. devil, I saw the devil tonight, walking his two dogs in the pale moonlight, I asked the devil, Dit is hun eigen nummer of is dat gejat? Dit is een eigen nummer. Ze vertelden me dat ze hier de halve garage bij hadden afgebroken om dit uh, te kunnen opnemen. Het een beetje vol weet ofzo. Alles aan het rammen en aan het, het Klinkt fantastisch. Dit is de openingsnummer uit de voorstelling Rockabilly Roadkill. En uh, dat hebben de heren dus gebruikt als inspiratie voor uh, dit festival. En um, deze voorstelling is ook te zien op dat CDS Festival. Het is donderdag, vanaf donderdag en morgen, dus drie dagen, vier dagen lang in het theater aan het spuien in Den Haag. Nou, de sadists, dat zijn Victor Griffioen, Erik van der Horst en Casper Schellingerhout. Die studeerden allemaal aan de Toneelacademie in Maastricht. En daar wilden ze toen een voorstelling maken over wat er gebeurt met een rockband als hij ineens doorbreekt. En dat werd de voorstelling The sedist. En dat is nogal uit de hand gelopen. Dat vertellen Victor en Erik. We hebben wel geteld twee minuten kunnen repeteren aan de muziek. En toen kwam de eerste docent binnenzetten met dit kan echt niet. Hij was blijkbaar helemaal uh, doodsbang eerstejaars aan het lesgeven. En die hingen helemaal in het plafond. Dus... Van de herrie? Ja, ja. ja, jullie zaten al op die chique toneelacademie in Maastricht. Waar ja. alle grote acteurs van Nederland zo ongeveer vandaan komen. En daar richt hij een rock'n'roll band op. Um, ja. We hebben ja, een band opgericht ermee natuurlijk. Maar we hebben ook heel erg de behoefte gehad om een ja, vet theater te maken. Juist die toneelschool die is best netjes. Maar wij hadden wel heel veel zin om daar ons kaart tegen af te zetten ook. Om onze eigen stijl te bepalen. Hebben jullie die toneelschool afgemaakt? Ja. Zoals het hoort? Ja, zeker. We zijn heel netjes. Victor en ik in 2006 afgestudeerd. Gediplomeerde acteurs. Absoluut. Dus we kunnen wel Shakespeare. We doen het niet. ja, we doen het ook wel. We hebben ook Richard III gedaan natuurlijk shows his tail. Natuurlijk wel Tom Waits, toch? Klopt, correct. Dat was uit die voorstelling Richard de Derde. En dat was met muziek van uh, Tom Waits. Die voorstelling die kreeg echt lovende besprekingen. Ze speelden het in 2011 en 2012. Met uh, Gijs Scholt van Asschat in de hoofdrol als Richard de Derde. Nou ja, de, de c maken dus bij Orkater, want daar zitten ze bij, uh, ook eigen voorstellingen. En de laatste is de, nu Rockabilly Roadkill. De c houden erg van Amerikanen, rock'n'roll en uh, rockmuziek. Uh, en de Verenigde Staten is zijn algemeenheid. En Erik en Victor die hebben daar ook een roadtrip gemaakt. En daar kwamen ze veel bruikbaars tegen. We reden in de Dodge Charger door Texas op weg naar dus Louisiana. De eerste week was dat, ja... Nou, dat was heel komisch ook. En dan zaten we inderdaad naar de radio te luisteren. En een van de gozen die zegt van... Hij kreeg een bellers. En dan zijn die, welcome to the open forum. Zo'n dragende, grote stem had die gast ook. Heel serieus en zaggerijnig ook. En heel erg belerend van, dit klopt niet en dit en dat. En het bleek dus Harold Camping te zijn... die dus een aantal keer het einde van de wereld heeft aangekondigd. Onlangs nog. Terwijl we die voorstelling aan het repeteren waren... kwamen we erachter dat dat dezelfde dude bleek te zijn. Dus dat was echt heel... Dat was... Wij noemen dat serendipiteit, als ze, zeg maar, dingen uit zichzelf een beetje bij elkaar komen. <totstuk> Ja, dat gaat heel erg raar. Die te zien, hoor je de Amerikaanse prekende en bezwerende dominee... in een soort metal act weer terugkomen in die voorstelling. Nou, Vanaf morgen dus het eigen Sadist Festival. Dat hebben ze zelf geprogrammeerd met acts die hen inspireerden voor deze voorstelling. Vier dagen waarin ze zelf ook optreden. En dus vroeg ik me af of de sedist, zo langzamerhand niet die rockband wordt... die doorbreekt uit die eerste voorstelling... Ik ben niet op zoek, persoonlijk niet, dat ik heb van nee, ik moet echt de wereldpodia. Ik moet nu naar Praag en dan de volgende dag naar Parijs en daarna naar Boston. En Die ambitie heb ik absoluut niet. Nee, ik vind het ook absoluut een meerwaarde hebben dat, je, zeg maar, dat we nog wel iets met onze opleiding aan het toneelacademie erbij doen. Dat we er korte scènes tussen spelen. Dat geeft gewoon een hele andere dynamiek. En uh, dat vind ik ook echt een van de grote krachten aan muziektheater. Dat, het gewoon, dat je, je wordt echt gewoon in een soort van. Uh, tornado geflikkerd, in ieder geval. Ik denk dat het bij onze voorstelling toch wel zo is. Ja. Wat van hot naar her gaat, muzikaal en theatraal. Echt veel gooien veel vette effecten. En ze blijven dus een muziektheatergroep, Ook al zijn ze nu programmeers van een eigen festival geworden. Uh, en dat doen ze wel met een missie. We hopen ook dat het publiek wat puur op bandjes of op de horrorfilms die we draaien afkomen. Dat die, ik bedoel het is allemaal theater bijvoorbeeld wat er staat. Of uh, beeldende kunst die er hangt die op een voor ons hele toffe manier laagdrempelig is. Ik denk dat zelfs de, de gemiddelde theaterhater behoorlijk aan zijn, uh, op een goede manier aan zijn trekken komt. Dus het is... Uh in die zin ook een zoektocht naar een nieuw publiek... en een soort van verbreding. Laten zien dat er ook iets anders is dan... bijvoorbeeld alleen grote gezelschappen of repertoire toneel Niet dat daar wat mis mee is, maar er is gewoon zoveel meer, weet je wel. Dat is ook wel echt een missie. Victor Grifion en Erik van der Horst van de Cedis En hun festival, Cedist Fest. dat is van donderdag... dus vanaf morgen tot en met zondag... in het Theater aan het Spui in Den Haag. Met muziek, film en theater allemaal geselecteerd... omdat het de Cedist heeft... Geïnspireerd. Uh, hun voorstelling Rockabilly Roadkill is daar natuurlijk ook te zien. Dat lijkt me heel leuk alles bij elkaar. die allemaal. De televisie van vanavond biedt in ieder geval de ontknoping... van de Europa League finale tussen Benfica en Chelsea. Ze spelen allebei uit in Amsterdam. In de arena fluit Bjorn Kuipers... Ik heb eigenlijk geen idee wie er gaat winnen. De rode, de Portugezen of de blauwe, de Engelsen. Benfica Chelsea staat op het programma. En naast Kuyper staan er misschien nog twee Nederlanders op de mat. Bij Benfica Olajong. dat is een Liberiaan met een Nederlands voetbalpaspoort. En hij maakte natuurlijk ooit furoren bij FC Twente. Speelde al in Oranje goede voetballen. En bij Chelsea komt de 18-jarige Nathan Ake uit Den Haag misschien wel een actie. Dat is een zeer talentvolle verdediger of verdedigende middenvelder. Alles is te volgen op RTL 7 en de voorbeschouwing begint om 8 uur. Import Zendt een portret uit van Golda Meir, de eerste vrouw die ooit Israël leidde. Joodse moeder, noemt import haar. Ze regeerde het land tussen, 16, tussen 1969 en 1973 met ijzeren hand. Te zien om 17 over 9 op Holland-Doc 24. En later op de avond een documentaire van Holland-Doc... over drie families die eh, verscheurd werden door de aardbeving... in het Chinese Bechuan in 2008. Om 11 uur op Nederland 2. Zo lunch. Surf naar de gids.fm met Helena Plav. Vanmorgen het laatste nieuws. Dit debat gaat over fraude met toeslagen. De staatssecretaris zit erbij, kijkt ernaar. Over oplichterspraktijken. En zwaait uit het raam naar de voorbijrijdende bussen van Balkan Tours. Ja, ik ga zelf niet voor brigadier snuff spelen. Voorzitter, zo'n staatssecretaris moet aftreden. Wat is hier aan de hand? In Malmeu bleef het lang spannend. Nou, dat was een beetje te spannend. Jeetje, dit, dit, dit trekt er normaal mensen in. Ja! ja! We zitten in de laatste envelop. Jongen, jongen, jongen, jongen, jongen. zijn door. Yes. De conclusie is: staatssecretaris gaat door. En dat ga ik doen. Radio 1, het nieuws van alle kanten. Cinema, Cinema. het filmfestival van Cannes op TV5 Monde. Kijk naar bekroonde films met Nederlandse ondertiteling, documentaires en interviews met de sterren.